Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een winkelcentrum in Westervoort in Gelderland is afgezet. Vannacht werd daar een pinautomaat opgeblazen. Maar niet alleen die automaat ontplofte. De pui van het winkelcentrum is eruit geknald en winkels hebben schade... Het is niet zo gek, zeggen deze omwonenden. Ja, je kan goed zien dat alles ligt eruit uitglas En er is zelfs een stuk van, een, van het pinnenautomaat tegen een huis aangeknald. 50 meter verderop. Dus het is een aardig klap geweest. Als ik achter me kijk, zie ik niet, niet heel veel meer. Dus ja, de, de bankbiljetten moeten we ergens anders vandaan zien te halen. Maar die, die is hier voorlopig niet meer te vinden. Volgens ooggetuigen zijn drie mannen gevlucht op een scooter na de pofkraak in Westervoort. Een van hen zou zelf gewond zijn geraakt. Sommige medewerkers van ABN AMRO zitten binnenkort misschien thuis op de bank. Het bedrijf schrapt de komende jaren 15% van de banen. In Nederland werken er 15.000 mensen bij ABN. Hoeveel er precies hun baan kwijtraken en of dat gebeurt met gedwongen ontslagen, weten we niet. In de buurt van Utrecht rijden op sommige trajecten geen treinen. Onder meer naar Arnhem ligt de boel plat omdat dat iemand bij de treinverkeersleiding van ProRail zich heeft ziek gemeld... en er geen vervanging is, is niet helemaal nieuw. Het bedrijf startte vorige week nog een wervingscampagne... om nieuwe treinverkeersleiders binnen te halen. En er is alweer gedoe over deze serie. Sinds ik deze this heb het easy I've heb ik geen help gegeven. No de ja, Crown, de Britse minister van Cultuur, bemoeit zich nu, er nu ook mee. Die wil dat er bij de Netflix-serie een waarschuwing komt, zegt correspondent Tim de Wit. Omdat nu de illusie wordt gewekt, zo zegt de minister, dat we naar waargebeurde verhalen zitten te kijken... terwijl het wel degelijk allemaal erg gedramatiseerd is. En het gevaar is, vreest hij, dat mensen hun mening over het Koningshuis op de Crown gaan baseren. En ja, Dat kun je beter niet doen, zegt die minister... Want je moet het verhaal hier en daar met een korreltje zout nemen. Al komen Prins Charles en zijn vrouw Camilla niet echt lekker uit dit seizoen. Ze krijgen een hoop haatberichtjes op zijn social media. Daarom is de boel nu afgeschermd. Je kunt niet meer reageren op hun tweets. Het weer, vooral in het oosten, is het koud. Krabben geblazen als je met de auto gaat. Daar wordt het vandaag niet warmer dan een gaatje of drie. Al komt de zon er nog wel bij. Verder naar de kust is het bewolkt en een gaatje of acht.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 We gaan het zeker beleven en Zandwoord heeft het nog steeds. Uh, glimlachende kort over mij die uh, uh, de muziek gedaan heeft, waarvoor dank. Gert van Kuik, die heeft zoals gewoonlijk de redactie gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld en we gaan twee uur met een heleboel mensen praten over verschillende onderwerpen. Zoals, we gaan met uh, Ruud Zandberg praten in de rubriek Hoe is het nu met? We gaan praten met Roel van de Heuvel en er is natuurlijk van alles te doen over uh, de passage bij de burgemeester van Engelbertstraat. Jacques Balkenende gaat ons bijpraten over de boeken top 5. En we zijn uh, zeer benieuwd hoe men in Zandvoort op Tombik leest. Het tweede uur gaan wij door met Mik Boskamp... onder de titel Verslaafd en de Zorg. Uiteraard uh, is het druk tijd voor de speelgoedvijver... en we praten met Anita Mulder. En als afsluiter willen wij graag weten... hoe de stichting Humble nou precies in elkaar zit. En dan praten wij met Auke Berg. Als eerste... ...praten wij natuurlijk met uh, Ruud Sandberg. Ruud, goedemorgen. Goedemorgen Ben, hoe gaat het met je? Nou, dat moet ik aan jou vragen. Neem me niet kwalijk. <laughs> met mij gaat het goed. Ik heb regie over. Ja, ja, dat ga ik je deze keer niet lukken. Nee, dat hoeft ook niet. Met mij gaat ja, het met, goed. Uh, met mij gaat het uh, dit jaar weer goed. Vorig jaar zat ik een beetje te klooien. Ik had allerlei bestralingen gehad, toestanden. Mm -hmm. Maar dit jaar heb ik twee keer vernomen dat alles oké okay is. Dus uh, het gaat goed... En um, ja, ik heb me trouwens als vrijwilliger opgegeven voor een vaccinatie oh. bij uh, het LUMC in uh, Leiden. En uh, ik heb begrepen dat die van Utrecht er ook aan uh, meedoet. En dat uh, gaat dan over een vaccin uh, wat uh, uh, speciaal voor mensen met COPD en astma. Nou, astma heb ik al sinds mijn geboorte. Mm -hmm. Uh, dat dat uh, uh, helpt tegen uh, de corona of tegen de gevolgen van corona. Ja, ik heb gelezen over, die, over dat vaccin, dat je dan intern moet. Klopt dat? Ja, klopt. Ik heb dat in Leiden gedaan. En uh, het valt allemaal niet zoveel voor, hoor. Ik heb uh, een, een, een, uh, een vaccin gekregen en ze bellen mij ze nu en dan uh, op uh, van hoe het gaat. En verder merk je er eigenlijk uh, uh, weinig van... En uh, over, uh, ik meen, een half jaar, dan uh, uh, wordt er bekeken van, uh, of ik antistoffen heb. Mm -hmm. Of dat ik het gehad heb. Hè. Dat kan natuurlijk ook, uh, corona. En um, uh, ja, nou ja, goed. Het is een, een landelijke uh, uh, actie. Uh, hoe heet het? Een, een, een landelijke actie. Waar ik uh, uh, heb begrepen ongeveer 5000 mensen meedoen. Zo, en dat gaat allemaal vanuit Leiden. Ja, ja, ik ga naar Leiden dan en dan, uh, nou, dan uh, nogmaals, stel niet, ik merk er niet zoveel van, mm -hmm. maar ik hoop wel dat het een uh, bijdrage levert aan uh, ja, uh, de gezondheid van uh, een heleboel mensen. Ja, uh. ja en nu, uh, dat, uh, dat is het hoofdstuk gezondheid. Ja, nou het hoofdstuk gezondheid uh, is vooral gezond blijven en zo te horen gaat het uh, ja. nu weer redelijk ja. goed. Uh, ja, dan heb ik natuurlijk uh, mijn passie voor de waterleiding duinen. Uh, hoe heet het? Ik was als uh, toen ik in de politiek zat uh, uh, eigenlijk al vrij veel. Uh, liep ik in de duinen, maar uh, sprak ook met uh, boswachters enzovoort over de hertenproblematiek. En uh, ik heb toen ook georganiseerd dat fracties uh, van de Staten van D66... van uh, Amsterdam, uh, van Bloemendaal... die allemaal te maken hadden met, uh, met die problematiek uh, van die herten... dat ze bij elkaar en wij, uh, kwamen. En we hebben toen ook uh, uh, deskundige uitleg gehad van de boswachters. En uh, daarover is dan destijds ook een politiek besluit genomen... En, en wat ik trouwens wel leuk vind, uh, nou het, is, het besluit was niet zo leuk hoor, want het besluit was... Het besluit was uh, afschieten. Uh, ja, afschieten, dat is geen leuk besluit. Nee. Maar wat wel een leuk besluit was, en dat heb ik later gedaan met Laura van der Plas, uh, mijn fractiegenoot uh, van D66. Mm -hmm. En uh, wij uh, vonden dat het huisje van het Wester, ken je dat? Ja, ja. Uh, ...dat uh, stond op de nominatie gesloopt te worden. En um, dat zou dan het laatste huisje zijn geweest... ...wat nog in de waterleidingduinen staat. En um, nou, dat vonden we heel erg zonde. Dus we hebben gesproken met de directie van Waternet. En uh, nou, zoals je ziet, als je er langs loopt... ...dan zie je nog. dat het er uh, nog steeds staat en dat het gerenoveerd is. Kom je nog uh, vaak in de waterleidingduinen? Ja. Uh? Kom je nog vaak in die wateren? Ja, ja, ja, want ik ben officieel uh, een gids namens uh, Waternet en um, dus, dus, dus ik loop met uh, mensen rond. Meestal is dat op uh, de zondagmiddagen en uh, maar ook uh, er zijn bedrijven die me wel eens benaderen of uh, gemeente Amsterdam uh, later. Uh, uh, nou, uh... ja, tot of ik hun uh, of een afdeling in ieder ja. geval uh, wilde rondleiden in de waterleiding duinen. Doe nou, nou, jij dat ik, ook uh, op, op aanvraag die, uh, die, die rondleidingen die ook in de struin in de duinen staan dan? Ja, precies. Die. Die is ah. twee keer per maand. Alleen ja, dat is nu even niet, hè. Uh, we, we zijn in maart uh, zijn we uh, wegens uh, corona zijn we gestopt. Hoe zijn we in. Uh, in de zomer, toen allemaal alles uh, weer een beetje normaal dreigde te worden... Uh, ...met groepen van zes uh, personen per uh, gids gaan lopen. Dat hebben we later uh, opgevoerd tot uh, tien personen. En uh, de tweede week van de bronstijd van de herten hebben we besloten om dat maar niet meer te doen, want met tien personen, um, Ben, kan je geen afstand houden. Nee. En um, hm. Dus we hebben, uh, dus is dus nu even niets. Uh, ik loop uiteraard wel alleen, uh, of, of met iemand anders, uh, ja. uh, de duinen, want dat, uh, ja god, dat, uh, dat uh, is groot. Dat is gewoon goed. En ik vind het leuk om te doen. Dus uh, waarom zou ik het niet doen? Nee, nou, het is... En ik heb een boekje geschreven... Oh, over nog... de geschiedenis van de waterleiding Duinen. En waar begint die geschiedenis? Uh, die, die begint in de ijstijd. Dus dat is uh, pakweg... Uh, <laughs> 13.000 jaar geleden. En die eindigt bij Noordvoort. En het, uh, de bedoeling eigenlijk van het boekje is... Dat als je op een plekje staat, uh, dan is daar een geschiedenis aan verbonden. Mm -hmm. En als gids moet je dan um, in een paar minuten kunnen vertellen um, wat daar gebeurd is. Dus bijvoorbeeld, uh, ken je de Tonnenblink? Nee. Oh, dat is een van de hoogste, bergen, uh, hoogste duinen van, uh, van Zandvoort. Nou, Die heeft een, uh, een militair verleden en dat gaat al terug tot uh, begin, uh, be begin 14e eeuw. Een Witte van Haamstede, die, die, die ging toen vanuit Zeeland met een leger uh, naar richting Haarlem. En uh, om de Vlamingen die dat belegerden op hun donder te geven. En dat ging via Zandvoort. En op de Tonneblink heeft hij gekeken waar Haarlem lag. Nou, dat staat in dat boekje. Ik, ik kan mij nog wel herinneren over Witte de Wit. Dat hij bij het 700-jarig bestaan van Zandvoort aan wal kwam. Ja, Klopt. Nou, dat is hij. <laughs> ja, geweldig. De witte, nee, het is de Witte van Haamste. De Witte van Haamste. Dat was een bastardzoon van uh, Floris de Vijfde. <laughs> ja, geweldig. Ja, ja Ruud. <coughs> Ondanks... en, uh, ja, ten Dus dat is de waterleidingduin. En ja. dan tenslotte ben ik weer politiek actief. Nou, daar wou ik het net even over hebben. Alleen oh. dat wou ik uh, even voor mij uitschuiven. En ik kom er zeker op. Ja. Ja, je bent nou een aantal jaren uit de politiek, hè? En, ja. En, en een stukje uh, naar achteren. Ben je echt helemaal uh, weg geweest of ben je ook nog uh, in, achter de schermen bezig geweest? Uh, nou, incidenteel. Als er iets was wat, ik, uh, uh, wat me niet beviel of zo, of, uh, of uh, waarvan ik denk, nou, hier moet ik toch even wat. Uh, wat van zeggen? Wat van zeggen, dan, uh, dan deed ik dat. Maar uh, politiek was ik eigenlijk alleen maar geïnteresseerd via uh, jullie radioprogramma. En uh, wat er in de kranten staat, mm -hmm. uh, dus, dus ik, uh, ik, ik lag niet bij uh, Michiel dagelijks uh, <laughs> uh, uh, voor de deur van wat heb je nou weer gedaan. Maar toen heb ik dat gezeikt met, uh, met uh, OPZ over, over, die, die, uh, over dat geld wat ze toen uh, uh, kregen van die, die uh, projectontwikkelaar. En... Um, ja, daar moest ik natuurlijk iets over zeggen. Dat begrijp je. Uh, ik, ik, ik begrijp dat en ik wil ook eigenlijk een beetje die kant op. Want je bent natuurlijk uh, uh, toch wel een, een gezien d 66 er En uh, met een zeer uitgesproken mening af en toe. Die, uh, uh, daar begint het gerommel. Hè? Uh, eerst gaat wethouder Kuipers weg. Dan krijg je dat gezeur over dat geld. Voelde je dat aankomen dat dat steeds meer ging borrelen? Nou, nou eerlijk gezegd... Uh, Weet ik dat het eigenlijk al, um, toen um, Carl Simmons overleed, toen is eigenlijk het gerommel uh, ge begonnen. Er was um, geen sturing meer? Ja? Huh? Er was geen sturing meer? Nou, uh, hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen? Nee, er, er, er, er, er, er, er gebeurde van alles en, nee. en, en, en er gingen ook, ook mensen weg bij OPZ. Hoe heet zij? Ook weer ontzettend aardige en verstandige vrouw. Ik ben de naam eventjes kwijt. Zal ik? Nee, die, die daarvoor. Die was tweede op de lijst en eh, zij woonde aan de boulevard en nou en zij was eh, directeur geweest van het bonifant eh, museum in maastricht en ze heette. ik ben, ik ben de naam ook kwijt ja maakte niks uit maar in ieder geval ging het ging het allemaal eh, een beetje verkeerd wel nota bene het plan wat destijds eh, werd eh, eh, geopperd en eh, dat dat een plan eigenlijk was wat uh, de, de fractieleiding en uiteraard de wethouder van LPZ uh, heeft gepresenteerd. En uh, eigenlijk al vrij kort uh, na de verkiezingen, want ik kan me herinneren dat uh, zij uh, al in, in uh, mei, juni uh, al vergaderingen hadden in het raadhuis waar allerlei tekeningen werden gepresenteerd. En dat was het... Uh, het het plan van, van Springtijd. Mm -hmm. En het is dan inderdaad wel een beetje typisch... Dat, dat diezelfde fractie dan later daar ineens een valikant andere mening over heeft. En dat er zelfs mensen waren die het uh, ja, uh, nodig vonden... om daardoor de coalitie onderuit te halen. En dat is gewoon gebeurd. Ja, maar dan ga je, ga je verder... Hè, en, uh... Er ja. stapt stap nog een wethouder op. Uh, door, uh, ja, dat is wel heel vervelend. Joop die is uh, opgestapt, het college valt. Ja, ja, het, het, ja. Wat ja, ja. vind je van die afgelopen twee, twee jaren? Ik het gegeven, hè? En het, is, het is weer een wethouder van OPZ die gesneuveld is door zijn eigen partij. Ja, dat is toch wel grappig? Nou, dat is eigenlijk maar helemaal niet grappig. Het is nee. Het is heel vervelend natuurlijk. En het is niet de eerste keer natuurlijk. In 2005 uh, hebben, ze dat, uh, hebben ze de eerste wethouder al uh, weg. Uh. En ik heb begrepen dat... dat uh, hoe heet het? Uh, die man in de periode 2010, 2014... Nee, daarvoor. Uh, 2006, 2010. Dat hij ook niet uh, echt uh, door zijn partij gesteund werd. Maar... Goed, het is, uh, kennelijk is dat een cultuur. Maar laten we daar niet over hebben. Maar ja, D66 heeft natuurlijk ook een wethouder teruggetrokken. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En nu, ja. Uh, nu valt het college een aantal maanden geleden. Was dat nodig? Um, het, het onderwerp... Het onderwerp persoonlijk, hè? Nee, het is zuiver persoonlijk. Mm -hmm. uh, het onderwerp vond ik... Um, een beetje, uh, het bevreemde mij dat de fractie uh, dat standpunt had ingenomen. Ik heb daar ook, ik heb ze dat ook laten weten. En um, dat dat het gevolg uh, had dat uh, ja, er uh, collegewijziging plaatsvond. Ja, dan zeg ik tel, tel je zegeningen. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Nee, maar ja, het, is, het is gegaan zoals het gegaan is. Nou, het is wel redelijk in het is wel voordeel van D66 gebeurd, hè? een nieuwe ja, wethouder ja, erbij. Ja, ja. maar, maar het is, als, het, als het zo gestuurd was geweest, zou ik zeggen, nou dat is wel heel erg knap. Ja, dat is heel knap. Maar, <laughs> maar uh, zo, zo, uh, nogmaals wat ik je al zei, um, dingen lopen soms uh, zoals ze lopen. Ja. En uh, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Ja, nou, dan gaan we naar de toekomst. Want uh, ik heb toch uit zeer betrouwbare bron vernomen... dat jij voorzitter gaat worden van D66. Nou, dat ben ik al. Oké. Okay. Ja, van nou, ja, de afdeling, hè? Ja, afdeling Zandvoort. Maar ja, er, er ja, is geen, ja. uh, ik, geen rugbaarheid ik, uh, aangegeven en geen persbericht aangegeven. Hoe komt dat? Nee, dat komt. Ik heb toevallig net met... Uh, uh, Lana van der Haak uh, ge uh, gesproken. Mm -hmm. ja, telefonisch. Zij, zij uh, vervult een hele belangrijke rol. Uh, in het nieuwe bestuur. Zij heeft ook een journalistieke achtergrond. En uh, die zei. ja, dat persbericht. Ik zeg: ja, is dat.? Uh, nee, dat gaat nu uit. Maar mm -hmm. ik moest even wachten. op uh, toestemming van een ander bestuurslid. En het Kevin Konings. Hij is een, een, een, een nieuwe zandvoorter, laat ik maar zeggen. Hij komt uit Amsterdam. Hij heeft logie. Wat een rotwoord, hè? Een ja, mo moeilijk woord. Maar... Mo Je ja, kan er wel een hoop nou punten mee verdienen. Ja, ja, ja. Uh, Skreddel, hè? Ja. Met drie keer woordwaarde. En, Dus, uh, um, Of hij dat wel. Uh, uh, op prijs stelde. Nou, het. Dus, uh, uh, dat. Uh, dat doet hij. Dus, er uh, komt een persbericht. En. Uh, nou ja, oh ja de, de, komt eraan. De... Uh, ik neem aan dat, uh, dat Lena dat uh, uh, van het weekend nog, uh, nog uh, wegstuurt. Dus... Nou, dan hebben wij een uh, En er zijn klappe klappe ook nog mensen die ik uh, nog niet ken, maar die zij gesproken heeft. En die, uh, die uh, ook trouwens allemaal nieuwe Zandvoort is. dat is wel leuk. Mm. Um, nieuwe Zandvoorters? Ja, die, die gewoon uh, kort geleden in Zandvoort... Uh, uh, zijn komen wonen, uh, maar die uh, al, al heel lang lid zijn van uh, D66. Oh. Dus, dus, uh, dus, ja. dus de partij groeit door import? Ja, nou <laughs> ik moet je zeggen, ik heb me er nooit zo mee bezig gehouden. Nee. Maar ik heb kort geleden het aantal leden uh, gehoord. Ik ken ze niet, niet allemaal uiteraard, maar het, het zijn inmiddels tientallen... Uh, oh, dan wordt het dus... tijd uh, omdat uh, de voorzitter zich gaat voorstellen... in een uh, algemene ledenvergadering waarschijnlijk. Ruud, ja, de, ik, bedoeling, uh... de bedoeling is uh, dat wij... Uh, nou, we hebben natuurlijk dinsdag een algemene ledenvergadering okay. gehad. Uh, via de Zoom. Nee, kijk, uh, ik uh, wist niet hoe dat werkte. Maar goed, het is <laughs> allemaal gelukt dankzij uh, Lena. Want weet, die weet daar zoveel van. Uh. Ruud, gezien uh, de tijd uh, moet ik toch nog perfect. even door met je... Want, Sorry? Uh, ik, gezien de tijd moet ik toch nog even door met je. Want, uh, hey, want uh, jij, wilde, jij wilde hier uitgebreid over praten. <laughs> ja, daar ga ik ook nog een vraag over stellen. En dan uh, nou, moeten we richting, uh, richting einde, want uh, de volgende gasten zitten natuurlijk te wachten. Um, voorzitter van uh, D66. Ja. Uh, al, al een hele lange uh, politieke carrière achter zich. Een lokale uh, partijpolitiek. Um, gaat er onder jouw voorzitter wat, schap wat veranderen in de lokale settings, in de lokale sturing? Uh, ik, moet me, ik moet me eerst even oriënteren. En, uh, we hebben twee uh, belangrijke uh, dingen. Uh, het gaat enerzijds uh, uh, om de verkiezingen. Mm -hmm. En uh, het tweede is natuurlijk daar uh, goede mensen voor uh, te vinden. En uh, we moeten de, de organisatie tussen het bestuur... Het is een, een nieuw bestuur... Ik heb vroeger ooit wel in het bestuur gezeten van D66, maar dat is alweer zo lang, blijf voor haar. En, um, het is, het is, We moeten een hm. beetje aan elkaar snuffelen. hoe, uh, hoe we dat verder uh, allemaal uh, gaan doen. Oké. Okay. En, um, Het is gewoon. We gaan gewoon. Uh, met een schone lei uh, gaan we beginnen. Met nieuwe mensen. Nou, oh. daar heb ik heel veel zin in. En, um, Ja. Nou, Rut, uh, we gaan, uh, we gaan de, zeker uh, nog een keer met elkaar praten als het allemaal een beetje gezeteld is. Maar ja. Dan ben je natuurlijk uh, uitgenodigd als voorzitter van D66. En nu een beetje als uh, hoe je was en wat je gaat doen. Ruud, ja. uh, speciaal voor jou hebben we het volgende muziekje verzonnen. Oh. En dat is Wendy Moore met Elixir. Ruud, mm, dank je wel. Dat, is leuk. dat is leuk. Mijn lievelingskleindochter. Oh. <laughs> ja, ik heb hem er maar <laughs> één. Rut, dank je wel. Yeah, ja, that's been touching These days I feel like a dark cloud Hovering over cities, making the skies turn grey Where my feelings are unbound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 Just get over it. So I go on, mask on. They say, take the.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 Ja. dat wij elke keer hebben gewacht... tot er weer een wet was, een beschikking was... om, om de boel uh, verder te gaan. Ja, ik, ik proef ook een beetje in de mail van... Uh, waarschijnlijk komt er weer niks van... omdat er binnenkort verkiezingen zijn. Nou ja, um, ja wellicht wel. Maar goed, kijk, er is natuurlijk... in het voorafgaande proces... een kort geding geweest. Daar staan wij 1-0 achter. Die wedstrijd die loopt nog, maar daar staan wij mm -hmm. 1-0 achter. Mm -hmm. um, en met...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 De erfvacht loopt in 2019 af. Sommige erfvachten in dat gebied... Hè, die hebben allemaal hetzelfde contract liepen in 2016 af. Daar ja. is onderhandeld. Uh, achter ons is op een gegeven moment de boemerang. Dat restaurant is gesloopt. Dat is ja. nu maaiveld. Maar in, datzelfde, in hetzelfde stuk... heeft de gemeente in het verleden... korte verleden ook onderhandeld... met andere partijen, onze buren. En die mochten gewoon blijven zitten. En die kregen een eeuwig erfpacht. En wij zitten er tien meter verderop...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 En door de warrigheid van de afgelopen tien, vijftien jaar... wel eens niet eens, we hebben zelfs brieven gekregen... dat wij mochten kiezen als een bestemmingsplan uh, uh, dat toestand... of we verder wilden erfpachten of huren of de grond zelfs kopen. Ja, en dan, dan is het een grote mistige brein geworden. Ja, als je nu uh, kijkt naar die brief van, uh, van de advocaat van de gemeente... Ja. Um, daar heb je uh, de, jouw mail op, op, op uh, gestuurd...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 En daarom is nu opeens hè, het nest op het strot zoals dat overkomt. En nu moet je voor 15 december reageren. En dan ja. ja. Ik, uh, ik, ik, vind ik denk het... dat er sommigen zullen reageren en sommigen zullen zeggen. Nou, ik ga achterover zitten. Ja. Vertel het aan de gemeente. Nou, het, het, de vragen zijn gesteld. En ik neem aan dat je uh, deze uh, commissievergadering ook uh, van nabij gaat volgen. Dat is wel de bedoeling. En dan, uh... mits, mits het allemaal coronaproof is. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik ben er uh, nog uh, nooit geweest. Zitten we dan met een zaaltje naast elkaar? Je kan, uh, je kan uh, virtueel inspreken. Moet je alleen een verzoek in, uh, indienen bij de Griffie. En dan word je opgebeld en dan mag je inspreken. Oh, okay. uh, maar dat gaat dus wel via uh, teams of andere ja, virtuele ja. kanalen. Nou, Waarom hebben ze dan die vergadering niet door laten gaan op die manier? Dat is een mooie vraag. Ja, ik snap dat echt niet. <laughs> uh, Meneer Van Heuvel...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 That you've been told You're more than a number Written in my little red book Oh baby, give us a chance Don't let the small town rumors End our first real romance Now I'll admit I've loved a few But there was never one like you So darling. so darling, don't believe the things they say. And then You've been choked You're more than a number written in my little book. Oh, baby, you gave me a sign. I threw away the numbers of those old flames of mine, and now they're trying to put you eyes, knock me down. In case you get to thinking that you've been took You're more than a number written in my little red book oh, oh, You're more than a number in my little red book You're more than a one night day All I had to take me was just one look My heart began a thumping This apple bee This is Applebee's. Ja, op dit ogenblik zouden wij een uh, gesprek voeren met Sjaak uh, Balkenende van uh, de Bruna. Mocht hij in de winkel de radio aan hebben staan, dan haal de voicemail eraf. En uh, bel ons even op. Of Cor probeert jou nog wel een paar keer te bellen. Want we zouden het natuurlijk hebben over uh, de boeken uh, top 5. En we zijn zeer benieuwd uh, hoe Zandvoort leest in deze periode. Uh, koop, koop Sinterklaas boeken, koop de kerstman boeken. Uh, hoe is het met Sjaak uh, Balken en de, en de boeken top 5? stukje muziek. Ik ben een beetje de draad kwijt... want we hebben nu uh, drie stukken muziek, hoor. Ja. Welke, uh, welke was dit? Want je hebt er nou drie ja. achter elkaar gedaan. Ja, dit was net uh, Maarten Peters met White Horses in de snow. En dat allemaal om, uh, om een beetje op te vullen... Uh, voor Sjaak Balkanen, want die, uh, die hebben druk. Ja, we hebben net uh, gebeld met de winkel... want Sjaak nam zijn 06 niet op. En uh, het schijnt heel druk te zijn in de Bruna... Nou, dat komt waarschijnlijk door uh, allerlei boeken die nu uitgekomen zijn... waaronder uh, ja, de staan, ja, nieuw Ze boek. staan in de rij voor uh, dat boek van Zwerver, dat, uh, ja? de Zondvermoorden. Oh. Ja, ja, ja. Nou, we zijn benieuwd uh, of die misschien volgende week wat uh, tijd hebt of die week daarna. Want uh, we gaan natuurlijk richting uh, leeswerk in, uh, in deze donkere tijden. Um, wij gaan dus maar dit uur afsluiten... want uh, in het volgende uur hebben wij uh, een, een gesprek met Mick Boskamp... en dat gaat over verslaafd zijn en de zorg... Daarna praten wij uh, speelgoed in december met Anita Mulder van de Speelgoedvijver. En daarna als afsluiter praten wij met Auke Berg over de stichting Humble Bee. En uh, dat is best wel een onderwerp waar veel over te vertellen is. Um, ik wens jullie dus uh, nog rust en goede muziek tot over het nieuwskort. Heb je nog wat leuks? Ja, ik heb een uh, heerlijk nummer gevonden. En het is Ellen Parson met uh, Old and Wise. We gaan achterover zitten. Dankjewel.